Lodewijk, reuzenrijk, woonde in een villa-wijk. Vaders geld kwam goed van pas, omdat zijn zoon een feestbeest was. Lachend stond hij op de foto, mooie meisjes aan zijn zij in een zo reed hij zo zichzelf voorbij. Om Lodewijk, reuzenrijk, Kwam er droefheid in zijn wijk toen iedereen de rouwkaart las en zag hoe kort zijn leven was? Dure meisjes, mooie auto, maar niet echt van binnen blij, steeds weer lachen. Alles is voor goed